10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Staatssecretaris Teven wil ouders van slachtoffers... op korte termijn spreekrecht geven bij rechtszaken. Nu mogen alleen slachtoffers zelf voor de rechtbank het woord voeren. Maar veel kinderen kunnen dat niet... omdat ze te jong zijn of te sterk zijn getraumatiseerd. Teven was al langer van plan ouders spreekrecht te geven. Hij zei dat hij hoopte dat rechters daarop zouden anticiperen. Maar daarop kreeg hij veel kritiek. Teven wil de zaak nu voor 1 april geregeld hebben... zodat ouders van slachtoffers in de Amsterdamse Zedenzaak... er gebruik van kunnen maken. Advocaat van de Goot in die zaak, raadsman van hoofdverdachte Robert M... heeft bedenkingen bij de stap van Teven. De wet wordt nu eigenlijk gewijzigd naar aanleiding van één zaak. Hè? Maar is er een onderliggend structureel probleem? Nou, dat is mij niet bekend. Hè? Dus dan wordt de wet veranderd naar aanleiding van één zaak. Dan, dan, ja, dan heb je toch een beetje de waan van de dag. Incidentenpolitiek euh, nog even los van de vraag hoeveel ouders dan ook daadwerkelijk van spreekrecht gebruik willen maken, want dat is mij niet bekend. Het wetsvoorstel van Teven wordt morgen besproken in de ministerraad. De Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Birma herstellen. Minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, heeft dat in Birma gezegd. De Amerikanen zijn voorstander van hulpverlening aan Birma. En er komt overleg over het uitwisselen van ambassadeurs. Amerika beloont Burma daarmee voor de hervormingen van de laatste tijd. Clinton riep het regime op meer politieke gevangenen vrij te laten. In de Rotterdamse wijk Katendrecht worden rond deze tijd weer metingen verricht naar asbest. Gisteren meldde een bewoner dat er afgelopen weekend in het complex asbesthoudende platen waren verwijderd. En daarbij raakten enkele platen beschadigd. Gisteravond werd bij eerste metingen een kleine hoeveelheid van het kankerverwekkende asbest aangetroffen. Deskundigen verwachten geen gezondheidsklachten, omdat de bewoners er slechts korte tijd aan zijn blootgesteld. Hoofdredacteur Henk Krol van de Geekrand vindt dat de politieke strijd voor de emancipatie van homo's is gestreden. De tijd dat we voor dit soort zaken Den Haag moesten bestormen ligt achter ons, zegt hij in Dagblad Spits. Hij wijst onder meer op de openstelling van het huwelijk voor homo's.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 Door de problemen met de matrixborden op de A27 staan er nog steeds lange files. Bij werkzaamheden werd vannacht een kabel kapot getrokken... waardoor de rode kruisen boven de snelweg tussen houten en lunetten aangingen. En daardoor ontstonden er al vroeg lange files. Rond 8 uur waren alle borden handmatig uitgezet... maar de fileproblemen waren daarmee nog niet voorbij. Verwacht wordt dat de bekabeling van de matrixborden boven de A27... voor de avondspits is hersteld. Dan is weer nog regenachtig, vooral in het westen. Vrij veel wind, het wordt 9 tot 11 graden. Morgen eerst kant op buien, in de middag opklaringen en iets minder zacht. A ah, en de B, keersinformatie. De problemen met de of oftewel de problemen met de lange files... die zijn nu vrijwel achter de rug. Het is nog wel druk rond Utrecht, maar de langste files zijn opgelost. Eigenlijk is het alleen op de A12 en op de A2 nog wat langzaam rijden... in de omgeving van de stad... Andere dingen die opvallen: de A4 Den Haag-Amsterdam bij Soeterwoude-dorp, 9 kilometer. Een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook. Vanaf Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouder-Rijndijk 8 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen Lunetten en Bunnik 3 kilometer. Is een ongeluk gebeurt bij Bunnik, de linkerrijstrook is dicht. Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen oegst en de Afrit Noordwijkerhout, houdt 7 kilometer. En daarna sleept van een ongeluk op de A44 naar Den Haag.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 Daarom introduceert Triodos Bank de ideale belegger. Een belegger met idealen wordt ook een ideale belegger. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Zit u nu achter het stuur? Besteed dan niet te veel aandacht aan dit Volkswagen-spotje. Luister niet te goed naar ons verhaal over alertopweg.nl. En negeer dat u daar tips vindt over alert autorijden. Of uw eigen alertheid kunt testen, waarmee u en u echt even niet opletten en jaarlang gratis koffie en benzine kunt winnen. Peter houdt u uw aandacht op de weg en onthoudt u alleen alertopweg.nl. Vooral als u achter uw computer zit en niet meer achter het stuur. Alertopweg.nl, een initiatief van Volkswagen.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Militaire vakbonden in de clinch met minister Hille van Defensie over loonsverhoging. Als een veteraan PTSS heeft, heeft dat grote impact. Gevolg dus op zijn omgeving. Als je zoon dan ergens schrijft: iedereen kan bedenken wat je wil. Maar ik heb een andere vader gekregen. Het doet pijn. We gaan op zoek naar dialecten bij walvissen. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. De 1% lo loonsverhoging die minister Hille het defensiepersoneel nu aanbiedt, is veel te weinig, stellen de militaire vakbonden AFMP en de ACOM. Of de minister komt snel met een beter aanbod, stellen ze, of de onderhandelingen worden eenzijdig opgeschorst. Willem van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de vakbond AFNP. Wat is er mis met 1% loonsverhoging? Nou ja, het komt in de west en niet in de buurt van de koopkrachtbehoud. Dus dat is wat we aan de minister hebben gevraagd. Wij zien natuurlijk ook dat de omstandigheden het niet toelaten dat je om loonsverbetering kunt vragen. Dus het enige wat we willen is koopkrachtbehoud. Ik denk dat het ook goed is ja. voor de economie. Maar het halve maar ja, land staat op 0%? Het halve land staat op 0%. Ja, maar we kijken ook gewoon even naar de markt. En natuurlijk, er zijn bedrijven waarbij het slecht gaat, maar er zijn ook bedrijven waarbij het goed gaat. Als je kijkt naar de gemiddelde loonstijging de afgelopen jaren, dan zit die toch ongeveer tot 2%. Wij bij de sector Defensie staan met de burger- en militair personeel al twee jaar op nul. Dus we hebben onze bijdrage al geleverd. Het is nu voor het eerst dat sinds een groot aantal jaren Defensie een loonstijging zou kunnen krijgen. Maar dan vinden wij die 1% in de verste verte niet genoeg. Hoeveel moet het wel zijn dan? Nou, wij begrijpen dat de financiële problemen van het land groot zijn. Dus wij zien uh, die 1% in de primaire loonsfeer, daar willen wij mee akkoord gaan. Maar Defensie loopt ook nog, als het vergelijk met andere sectoren, achter met de eindejaarsuitkering. Als daar uh, die stap zou kunnen worden gemaakt van 2, 2,5% uh, bij de eindjaarsuitkering, dan komen we een beetje in de buurt van de 8%, waar andere sectoren nu ook zitten. Ja, dan kunnen we misschien met de minister nou een sluiten, maar die 1% is absoluut te weinig. Ja, was het u opgevallen dat Defensie moest bezuinigen, namelijk een miljard? Nou zeker, dat is ons zeker niet ontgaan. Uh, dat betekent dus ook dat wij niet alleen maar over salaris spreken, maar ook over een sociaal plan. En het sociaal plan uh, dat is uh, eigen tijds gemaakt en daarbij hebben we ook gewoon gekeken naar de omstandigheden. Daar zijn wij als vakbonden ook realistisch genoeg om daar te, uh, te weten dat daar de bomen ook niet tot hemel kunnen groeien in deze tijd. Dus ook daar hebben wij de minister op een hele redelijke manier uh, benaderd en zijn we hem tegemoet gekomen. Als het gaat om zijn financiële problemen. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Ja. En militair personeel staat al een aantal jaren uh, staat op de nullijn. Het zijn mensen die uh, voor uh, de, de samenleving hun eigen leven op de waarschuwing stellen. En die mogen denk ik ook wel goed beloond worden. Ja, maar hij heeft geen geld, hè, de minister? Nou ja, goed. Uh, als we met z'n allen uh, deze stappen gaan maken. met andere woorden, uh, we kunnen geen groei meer maken in dit land. Uh, en mensen kunnen ook geen, uh, geen, geen koopkracht meer behouden. Uh, ja, dan uh, kunnen we inderdaad Steven met z'n allen op een recessie af. Ik denk dat het gewoon goed is We vragen, over, over vragen helemaal niet. Maar gewoon koopkracht behouden, ik denk dat dat het minste is wat de minister ons kan aanbieden. Ja, en als hij dat niet doet? Nou ja, dan, uh, dan, uh, dan is het natuurlijk zo dat we de afgelopen anderhalf jaar laten zien... dat ook militair en burgerpersoneel bij de Finansie goed actie kan voeren. We hebben meinig een grote landelijke prestatie een manifestatie gehad. Om die reden heeft de minister ook zijn aanvankelijke plannen uh, om verder te versopen in het sociaal plan en ook geen loon te bieden aangepast. Ja. Uh, dat heeft in ieder geval leid tot heel nieuw overleg. Ja. En we schomen er helemaal niet voor om opnieuw actie te gaan voeren. Wat voor actie? Nou ja, dat gaat, het eerste zal, uh, zal plaatsvinden is uh, gewoon het opschorten van het, al het overleg. En dat is een bijzondere pijnlijke operatie, want uh, Defensie moet inderdaad een miljard bezuinigen en de hele organisatie moet gereorganiseerd worden. En dat kan alleen maar met de medewerking van bonden en van de medezeggenschap, uh, waar de leden van de bonden ook vertegenwoordigd zijn. En als dat niet lukt, ja, dan gaat het plan uh, van uh, de bezuiniging van 1 miljard bij Defensie, die door de minister moet worden uitgevoerd, denk ik wel helemaal niet door, want dan kan hij dat nooit redden. Dus u zegt tegen de minister, uh, of ik krijg mijn zin of ik praat niet meer met je? Ja, zo, zo gaat dat. Uh, wij zijn redelijk. Uh, ik denk dat de minister uh, ook wel inziet dat hij een beweging moet maken. En 6 december zitten we weer bij elkaar en ik hoop dat de minister zo verstandig genoeg is om te proberen met ons uit te komen. Ja, en anders volgen de acties, zegt u net. Uh, ja. Zou defensiepersoneel ook kunnen gaan staken? Staken, dat kan uh, niet. In ieder geval niet voor het militair personeel. Uh, burgerpersoneel kan wel gewoon staken bij, bij Defensie, tenzij dat de operationele inzetbaarheid in gevaar brengt, maar... Ja, als het gaat om operationele inzetbaarheid, die staat op dit moment sowieso op een laag pitje. Dus dat zal het probleem niet zijn. Nee. Maar militairen kunnen uh, ja, wat dat betreft natuurlijk uh, genoeg uh, actie voeren. Uh, dat hebben we ook laten zien anderhalf jaar geleden. Ja, pitjes, toeters spanboeken? Uh, spandoeken. Toe. Uh, nee, we zijn niet zo van de spanboeken. We doen dat op een, uh, denk ik, op een militair waardige wijze. We hebben, uh, de vorige keer hebben we de Mars van Waardering gedaan. Toen zijn we door Den Haag. Met een groot aantal militairen uh, laten, uh, gemarcheerd en hebben laten zien uh, dat wij recht hebben op, op een normale beloning voor het werk wat we doen. Ja. En ik denk dat dat op een goede manier uh, is opgepakt, ook door de bevolking. Wim van den Burg, voorzitter van de vakbond AFMP. Ik dank u zeer. Graag gedaan. I'm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 Why? Tony Bennett, Lady Gaga. Ja, The lady is a tramp. Gewoon in de stad lopen en dan ik tegen zou zeggen... we gaan naar huis, want als ik nu tegen iemand oploop... dan dus sla ik hem dood. Veteranen die terugkeren, maar de oorlog meenemen. Boos. Ik vond het alleen maar heel zielig. Prikkelbaar. Want het was altijd een hele sterke man. Altijd hoofdpijn. En nu moest ik degene zijn die sterk was. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland. Strijd aan het thuisfront. Doet pijn. Doet pijn. De familie Schone Wolf kampt tot op de dag van vandaag... met de traumatische uitzending van vader Peter naar voormalig Joegoslavië in 1995. Zijn vrouw Ria vertelt aan Sander Bartling hoe de oorlog op een dag bij hen thuis aanklopte. Ik kwam die dag terug van vakantie met mijn dochter. en Mijn dochter die was naar huis. En ik zit s'avonds in mijn eentje namens voor voort naar de televisie te kijken. Ik zie mijn man op televisie. Mijn schoonzusje belt nog. Van, heb je Peter gezien? Ik zeg, ja, uh, maar waarom? Dat weet ik niet waarom die op tv was. Ik ga naar bed. Ik lig er goed wel in. Ik lig nog televisie te kijken. Wordt er gebeld? Er staat iemand van de militaire dienst staat er voor de deur. En die kon me even vertellen dat mijn man dood is. Nou, het is net alsof ze de grond onder je voeten vandaan vegen. Toen Ria Schonewolf hoorde dat haar man omgekomen was wisten gelijk dat er iets niet klopte. Het is zo onwerkelijk. Ik heb niet gehuild. Ik ben alleen geschrokken. Maar ik wist eigenlijk gelijk... dat kan niet waar zijn. Want ik voelde het niet. Ik voelde niet dat hij uh, dood was. En gelukkig... is dat ook de waarheid geweest. Peter Schonewolf bevond zich namelijk op dat moment... in het betrekkelijk veilige gezelschap... van de Bosnisch-Servische president Radovan Karacic. Haat. Haat. Zo'n man kan ik echt haten. Ik heb uh, de laatste dagen van, uh, dat we hem zouden ontmoeten... Ja, ik, ik had een heel klein zakmesje bij me. Dat zat tussen mijn bandje. Dat hebben ze me niet afgepakt. En ik had echt het idee van als ik hier uh, toch dood moet... dan neem ik hem mee... En ik weet precies ook dat doe moet. Het overlijdensbericht van Peter Schonewolf... was een propagandastunt van de Serviërs. Schonewolf zou omgekomen zijn bij een NAVO-bombardement. Schonewolf keerde terug naar Nederland, maar niet ongedeerd. Ja, dat is uh, het gevoel dat je gewoon in een... Uh, constant in een, in een dikke mist loopt. Je bent pauzeloos de weg kwijt. Je kan je niet meer concentreren. Ik kon geen boek meer lezen. Ik vergat alles. Ik was alles kwijt. Ik was agressief. En uh, dat gaat maar heel langzaam over. Stapje voor stapje en dat duurt. In mijn geval heeft dat jaren geduurd voordat ik weer. Uh, ik heb vertellen was, ik heb dat ook nog verteld. Hè, dat uh, na vijf jaar kom je dacht dat je vijf jaar lang al op de rug van je, van je vrouw hangt. Alleen maar vraagt, eigenlijk niks biedt. Terwijl zij altijd de sterker moet zijn. En uh, ja, gewoon in de stad lopen en dan plos ik de zou zeggen... we gaan naar huis, want als ik nu tegen iemand oploop, dan dus sla ik hem dood. Als je zoon dan ergens schrijft, is een reactie op, op internet schrijft... van iedereen kan bedenken wat je wil, maar ik heb een andere vader gekregen. Het doet pijn. Het doet pijn. Ria Schoonenwolf, hoe zag u uw man veranderen? Ik ben veel alleen geweest en ik was veel alleen onderweg... En du moment dat hij terugkwam, was dat voor mij afgelopen. Ik, uh, ik kon er eigenlijk nergens meer alleen naartoe. Dat, uh, ja, dat was toch wel heel zwaar. U wordt er allebei heel erg emotioneel van ja. tot op de dag van vandaag. Ja. Ik vond het alleen maar heel zielig. Want het was altijd een hele sterke man. En nu moest ik degene zijn die sterk was. Pardon, het komt er nu helemaal uit. Hoe ging dat dan? Hij kon heel slecht thuis zijn. Uh, hij wilde maar weg. We zijn in die tijd ook... Ja, wat, wat we allemaal gedaan hebben, ik weet het niet, maar... Uh, we waren constant op stap. Onrust? Helemaal onrustig, ja. Niet zozeer van mijn kant, maar wel van zijn kant. Hij had gewoon geen rust. Hij wilde wat doen en... Uh, ja, lezen was zijn hobby, maar dat kon hij niet. Dus ja, er moest wat voor in de plaats komen. En stil op de stoel zitten was ook niks voor hem, dus... Het is een, een, een gevoel dat komt uit je buik, hè. Dat heb, tegenwoordig heb ik dat minder. Ik had vorige week had ik nog, had ik nog een complete off-day. Dan is het net of er een uh, soort van vibrator in mijn buik zit. En dan loop ik... Waarom, weet ik niet. Dan loop ik gewoon opgefokt in de rondte. Dan kan ik mijn, mijn draai niet vinden... Dan... Dan wil ik dit gaan doen. En terwijl ik dat ga doen, wil ik weer wat anders gaan doen. Dan ben ik net een goud. En dat voelt u ook echt fysiek, dat het ja, trilt? Ja, ik voel het fysiek, ja. Ik voel een spanning in mijn, in mijn buik. Een heel trillen. En dan denk ik... ik heb het, zelf het trilt niet echt, niet echt, maar ik ervaar, ik ervaar dat als trillen. Ja. En dan denk ik, nou, het is weer zo'n dag. En, maar die afstanden tussen die dagen worden steeds groter. Ik heb nu ook maandenlang dat ik helemaal geen last heb. De bijdrage was dat van Sander Bartling. Vragen en opmerkingen bij deze serie zijn welkom op Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks nieuw onderzoek naar dialecten bij walvissen. Wat heb je daar nou aan? Eerst en toch de tumeur van Henk Spaan. De Michelin-gids heeft weer sterren uitgedeeld... Een ster is een beloning voor restaurants waar ze goed koken en te vaak je wijn bij schenken. Ik haat dat. Zodra het glas half leeg is, komt zo'n pseudo dienstbaar knipmes je wijn bij tanken. Wij doen dit liever zelf, zeg ik. Geschrokken deinst de wijnslaaf achteruit. Ik mag dan misschien lijken op Matthew van Downton Abbey, die weigerde zich te laten aankleden door de huisknecht... Maar ik houd graag controle over de hoeveelheid alcohol die ik binnenkrijg. Het is trouwens geen dienstbaarheid, maar winstbejag dat ze drijft. Oh, is de fles nu al leeg? Door nog maar één dan. Zoals u wenst, meneer. Grijnslag. Een drie-sterrenrestaurant waar ik nooit naartoe zal gaan... is de Libraïe in Zwolle. Dat komt door het overgeëxposeerde echtpaar Boer. Met name Therese Boer werkt op mijn zenuwen. Altijd staat ze op de foto met een glas champagne in haar hand. Nu weer in het Stan-Huygensjournaal met een gek hoedje op en zo'n glas ordinaire champagne in haar hand. Hij laat het merk zien, moët. Waarom moët? Waarom champagne? Meer dan limonade is het niet. Iedereen met smaak drinkt liever een glas witte Bordeaux. Champagne is de drank voor mensen die dolgraag 130 rijden op de snelweg. Eindelijk 130, kopte dezelfde telegraaf van dinsdag. Met 130 over de A1 naar zwolle om er te dure champagne te drinken, die te vaak wordt bijgeschonken door dat te ordinaire mens van Boer. En een lolly van ganzenlever op de koop toe. Ik heb gegeten bij Sergio Herman, bij Trois bij Lameloise in Changi... bij Beracetagui in San Sebastian. Niemand was er ordinair. Het echtpaar Boer geeft drie sterrenrestaurants een slechte naam. Henk morgen, het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. My mind is a warrior, my heart is a foreigner. My eyes are the color of red, like a sunset. I'll never keep it bottled up, and left to the hands of the coroner a true heart not a follower we're not done yet and i'll see it in your movements tonight if we should ever do this right i'm never gonna let you down well, i'll never let you down But i'll keep it on the down low and i'll keep you around so i'll know that i'll never let you down I'll never let you down. You're strumming on my heartstrings like you were the great eight. But I've never felt this way. I'll pick your feet up off of the ground and I'll never ever let you down. Now you're strumming on my heartstrings like you were the great eight. But I've never felt this way. I'll pick your feet up off of the ground and I'll never ever let you down. Now my eyes are a river filler. This drink is a liver killer. Your chest is a pillow for your weary head to lay to rest again Your body is my ballpoint pen And your mind is my new best friend Your eyes are the mirror to take me to the edge again Now, I'll see it in your movements tonight If we should ever do this right I'm never gonna let you down Well, I'll never let you down Well, I'll keep it on the down low And I'll keep you around so I'll know But I'll never let you down Grade 8, van de Radio 1 CD van deze week. Ed Sheeran was dat. Ja, u hoort het geluid van walvissen. En we gaan praten over het project whale.fm. Dat is deze week begonnen, onder auspicie van het tijdschrift Scientific American. Maar de bedenker is de Nederlander Sander van Benda-Bekman van TNO Akoestiek en Sonar. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat op zoek naar walvisdialecten. Inderdaad. Waarom? Nou, uh, het idee van het uh, World FM project is dus uh, het in kaart brengen van uh, het repertoire van, uh, van walvissen. Verschillende walvissen, dus bijvoorbeeld orka's en ook uh, grinden, die ook uh, waar, waar het repertoire minder goed bekend voor is. En uh, we vragen dus uh, vrijwilligers om uh, via internet mee te doen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Ja, Um, en maar we, willen, hoe, dus beter hoe, be we willen beter begrijpen hoe, uh, hoe Walvissen communiceren. Maar ho hoezo vraagt u vrijwilligers om via internet mee te doen? Dan moet je toch in de zee liggen naast een walvis, denk ik, of niet? Nou, dat is een goede vraag. Dus okay. wat er typisch gebeurt is het, uh, dat we uh, dus met uh, onderwater, microfoontjes, hydrofoontjes, dus uh, geluid opnemen van, uh, van walvissen. En uh, momenteel, ja, door de, door de vooruitgang van de technologie hebben we steeds meer data. En, uh, ja, de klassieke methode van dat een wetenschapper in zijn eentje gaat zitten... en drie maanden uh, zeg maar die geluiden gaat uh, luisteren... Dat, uh, dat loopt nu zo erg uit de hand dat, dat, dat we gewoon, uh, eigenlijk, uh, daar niet meer goed doorheen komen. Dus u en gaat nou, eigenlijk bestaand geluid van walvissen verzamelen en rubriceren? Ja, dus opgenomen geluiden van walvissen gaan we dus, uh, hebben we dus in een grote database gestopt. En die maken we nu beschikbaar om ja, in feite aan, aan uh, ja, openbaar... zodat mensen mee kunnen doen om, om eigenlijk... Uh, de, uh, de, ...de verschillende soorten zeg maar, te identificeren, de verschillende soorten geluiden die ze maken. Maar hoe weet dus u dan eigenlijk... als u een geluid van een walvis binnenkrijgt, bij welke uh, type walvis het hoort? Nou, uh, we hebben onder andere gebruik van uh, zenders die we dus op de dieren plakken met zuignoppen. En daar zit dus ook zo'n zo uh, hydrofoontje op. Dus uh, eigenlijk uh, zwemt die zender die, die zwemt dus uh, ja, op de rug van een uh, orka of een grient mee... Ja. Dus daardoor weten we dus heel precies uh, uh, ja, welk dier het geluid maakt en, uh, en, en de dieren die eromheen zitten. Hm. En uh, ja, weten we dus wat voor soort dieren uh, die mooie geluiden aan het maken is. Ja, laten we nog even luisteren naar zo'n dier. Oké. Okay. Enig idee welk dier dit was? Nou, de orken en gine zijn best wel moeilijk uit elkaar te houden. Ja. <laughs> um, en dat is denk ik ook een van de dingen die we, die we ook, ook willen gaan proberen... Met, met de data die hieruit komt, om gewoon beter te begrijpen... van kunnen we bijvoorbeeld computers trainen om uh, ja, beter verschillende soorten uit elkaar te houden. En dan kan je dus bijvoorbeeld denken aan uh, om, om uh, autonoom... dat we gewoon systemen op zee autonoom kunnen laten monitoren op, uh, op uh, aanwezigheid van dieren. Ja, het klinkt allemaal... Um... Uh, tamelijk ingewikkeld. Wat, wat moet je er in hemelsnaam mee? Waarom zou je het allemaal willen weten? Nou, uh, wat, waar we bij TNO uh, uh, mee bezig zijn... Is, uh, we, we doen onderzoek naar de invloed van uh, ge, uh, geluid... wat door mensen wordt geproduceerd op, uh, op zeeleven. En uh, ja, er is steeds sterker bewustzijn dat, uh, dat, dat gewoon... Uh, eigenlijk uh, geluidsoverlast wordt geproduceerd door, door mensen. En dat we, we willen gewoon beter begrijpen wat de invloed is op het gedrag van de dieren. Ja. Nou, en daar, daar is Teno is betrokken bij een internationaal onderzoeksproject... Uh, samen met biologen uit Engeland, Amerika en Noorwegen. Waar we in dit geval dan voor de marine naar het effect van uh, sonar kijken. Mm. En uh, we zien daar ook dus dat de dieren dus hun, hun, hun, hun uh, communicatie veranderen... als ze dus bloot worden gesteld. Of ja. in, in de aanwezigheid zeg maar, van, uh, van sonar. Zou en om ook... dat beter te begrijpen willen we dus, moet, moet je dus eigenlijk eerst weten... van wat, wat voor geluid maken ja. ze nou en wat is nou de, ja. uh, het, het doel van, van de verschillende geluiden die ze maken. Tot slot nog even kort. Orga Morgan, uh, over uh, wie we het hele week al hebben, zal ik maar zeggen. Uh, die, okay. uh, uh, die moet uh, uh, in een nieuwe groep... en de vraag is of de groep haar accepteert... zou het uh, herkennen van het goede dialect kunnen helpen bij het plaatsen van, de goede, van door deze orka bij de goede groep? Nou, dat zou ik niet zo, zo durven zeggen. Ja. Uh, ik denk, zeg maar, ook als je, als je kijkt naar... van welke groep hoort, hoort nou bij, bij morgen in, in uh, bijvoorbeeld... Uh, ja. dan zou je eigenlijk de hele Noorse wateren af moeten gaan om... Uh, om goede, en daar geluiden te vinden. gaan verzamelen. verzamelen. Dus een soort... Uh, een hooiberg zoeken. Zo werkt het dus ook weer niet. Zonder Sander von Benda Bekman, bedenker van Wil.fm. Ik dank u wel. Okay, en van deze uitzending, dames en heren. Meer informatie vindt u op KRO.nl. Snel door nu naar ergens in Nederland. Ik heb geen idee waar. Uh, voor de bus van PremTime. En daarin zit Ebro. Ebro, waar ben je? Sven. Goedemorgen. Ja, we zitten hier in het redelijk allochtone -vrije Groningen. Maar we hebben er toch eentje gevonden met die we straks gaan praten. Hij staat vandaag op de voorpagina van de Telegraaf en nu bij ons in de bus. En wie het is, dat verklappen we straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Hoopredacteur Henk Krol van de Keekrand vindt dat de politieke strijd... voor de emancipatie van homo's is gestreden. De tijd dat we voor dit soort zaken Den Haag moesten bestormen... ligt achter ons, zegt hij in Dagblad Spits. En Krol wijst onder meer over de openstelling van het huwelijk voor homo's. De Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Birma herstellen. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft dat gezegd in Birma. De Amerikanen zijn voorstander van hulpverlening aan Birma. En er komt overleg over het uitwisselen van ambassadeurs. Er komt nog eens een miljard euro beschikbaar om de files aan te pakken. Het meeste geld wordt betaald door minister Schulz. In- en uitvoegstroken worden verlengd en de spitstroken gaan vaker open. En bij twee aanslagen ten noorden van de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Op een markt ging een autobom af. En bij een andere aanslag werden een Soemitische militieleider... en zes familieleden gedood door gewapende mannen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Files staan nog op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... bij de Afrik Bunschoten, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht... bij het knooppunt Kerensheide, 2 kilometer. Daar is de rijstrook dicht... Op de A4 Den Haag-Amsterdam, richting Amsterdam 2 kilometer bij Zoeterwoude En dan staat richting Den Haag ook 2 kilometer bij Zoeterwoude rijndijk En op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. Ebro Omar It's NRC Volkskrant, Elsevier en ook Libelle. Dat laatste was mijn schuld, iedereen dook op hem. De eerste allochtone korpschef van Nederland, Martin Sitalsing. We hadden er eindelijk één, een zwarte man, maar daar komt verandering in. Na de reorganisatie bij de politie waarbij het aantal korpschefs teruggebracht wordt naar tien... is er geen plek meer voor Martin Sitalsing bij de politie. Hij heeft geen talent voor ondergeschiktheid en koos voor een nieuwe leidinggevende functie buiten de politie. Hij wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg in Groningen. We gaan vandaag met hem praten over zijn carrière tot dusver, zijn ambities voor de toekomst en de hele poeha over het feit dat hij geen blanke man van middelbare leeftijd is, maar een Surinamer. Oh, oh, oh! U kunt luisteraars met ons meepraten op een aantal manieren. We zijn erg benieuwd naar uw tips hoe Martin in het wespennet als het jeugdzorg heet wel kan leiden. U kunt met ons bellen 0800-1121, mailen naar premtimeapenstaartje-ntr.nl of twitteren naar apenstaartje-premtime-radio1. Welkom bij Premtime. Eerlijk is eerlijk, ik ben niet vrijwillig afgereisd naar Groningen vanochtend. Maar toen ik hoorde wie onze gast zou zijn, stemde me dat meteen een stuk milder. Ik geef het toe. Als een vrouw een zichtbare functie bekleedt... ben ik benieuwd naar haar motivatie en de genomen hordes op haar carrièrepad. Hetzelfde geldt voor de allochtoon die een zichtbare functie bekleedt. Al is dat een man. Ja, ik mag ook even seksistisch zijn. De uitzonderingen op de regel die boeien mij. It's a white man's world. Maar als het aan mij ligt, niet zonder slag of stoot. Ik ga met Martin Sittalsing praten en u kunt dat ook. We zijn benieuwd naar uw tips hoe hij het wespennest dat jeugdzorg heet wel kan leiden. U kunt bellen met 0800-1121... Mede naar premtimeapenstaatje-ntr.nl of twitter naar apenstaatje Radio 1. Goedemorgen, meneer Zitalsing. En uw ja. vrouw is er ook. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is alvast een beetje mijn toekomst, hè. Op de fiets uh, naar het werk. Ja, u heeft geen. Uh, wij hadden gehoopt op een man in een uniform, maar uh, het is een spijkerbroek. Ja, een spijkerbroek en een jasje. En een jasje. Ja, ja, ja, het is helemaal ja, ja. heel uh, normaal. Ja, ja, ja. Nou, Zo voelt het dat. ook. Het bevalt uitstekend. Ik wil alleen even terugkomen op, het, uh, op de term uh, wespennest. Dat zou uh, suggereren dat, dat, uh, dat de ingewikkeldheid ervan zou symboliseren dat een wespennest is. Nou, dat is geen het geval. Uh, wespennest want... van de politie heeft u het over? Of nee, van jeugdzorg? Nee, nee u zei van jeugdzorg. Ja, en... ik denk waar heeft u het over? Ja, ja, ja. Ik wilde ja. nog naar de politie <laughs> maar... Uh. <laughs> Nee, maar dat is geen sinds het geval hoor. Ik bedoel, het is een ingewikkelde wereld. Echt ja. heel complex. Heel veel regels. In die zin uh, lijkt het dan wel op. Maar als het gaat om uh, de samenwerking. doet iedereen wel zijn best in het belang van het kind hoor. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. U heeft gisteren uw ontslag ingediend. Hoe moeilijk was dat? Nou, dat is best wel pittig. 26 jaar, dat is meer dan de helft van mijn leven uh, bij de politie uh, gewerkt. Ja. Echt ook een stukje van mijn identiteit geworden. Hè. Het viel u ook al op dat ik hier in, uh, in burgerkleding was. Ja. Ik uh, moet nu s ochtends gaan nadenken wat ik uh, aantrek. En moet een nieuwe garderobe aanschaffen misschien <laughs> ja, wel. Ja, zeker. Tot nu toe was het erg makkelijk hè, om gewoon... Uh, s ochtends mijn uniform aan te trekken. Ja. Terwijl uh, Karin inderdaad uh, lang moest nadenken van wat ze aan ging doen. Wij vrouwen <laughs> hebben het altijd zo moeilijk. <laughs> misschien ja. heeft ze wat tips hoe dat kan. <laughs> ja, ik hoop het. <laughs> Ja. Maar um, doet het pijn? Ja, dat, doet, uh, dat, doet, uh, dat is een dubbel gevoel. Enerzijds uh, doet het pijn. Wat, wat is het wat precies pijn doet? Nou, omdat het toch echt een stuk van mijn identiteit is. Ik vind het uh, moeilijk om daar uh, afscheid uh, van te nemen. Komt u maar, niet in een crisis terecht dan? Bent u daar niet bang voor? Nou, ik word uh, bijna 50. Hè? dus uh, misschien is, er een beetje, uh, is het ook een beetje een midlife verhaal. Maar anderszins is die pijn ook zo weer weg als ik weet waar ik naartoe ga. Want uh, uh, ook binnen de politie heb ik uh, tijdenlang uh, jeugd als uh, portefeuille gehad. En dat heeft echt, uh, ja, dat is echt ook mijn passie. En dat ik deze passie mag voortzetten bij jeugdzorg, vind ik alleen maar ja, daar ben ik alleen maar heel erg blij om. Waarom bent u niet een van de nieuwe tien korpschefs geworden? Ja, dat is, dat is lastig. Hè? Dat is voor mij ook een ondoorzichtig... Wat uh, hebben ze tegen u gezegd? nou Dat, er, uh, uh, dat men men zeker geschikt vindt om, uh, om zo'n plek uh, te vervullen. Ja, en alleen nu uh, de drogreden waarom het niet geworden is? Ja, nee, die heb ik... Ja, nee, nogmaals, dat is maar niet uh, verteld. Hè? Dus uh, uh, even ja, Hij heeft u vast wel naar gevraagd, meneer Stel. U, iemand zegt tegen u, u bent er zeker geschikt voor. Maar u wordt het niet. En dan zegt hij, Nou, dank je wel voor deze mededeling. Ja, en dan wordt er gezegd: Nou, je, je bent nog jong. En. Uh, 50. de tweede midlife uh, komt eraan. Ja, ze schatten me kennelijk niet altijd zo in. Maar ik, uh, men, mij is wel verzekerd: Joh, uh, blijf, uh, blijf bij de politie. En uh, er komt voor jou vast een mooie plek binnen nu en, en een aantal jaren. Uh, alleen, ja, ik, ik heb zoiets van: of ik kan inderdaad blijven zitten. of ik kan mijn kennis gaan verbreden. en me inzetten voor de jeugdzorg. Nou, en ik heb voor dat laatste gekozen. Maar u had natuurlijk een beetje dat rolmodelfunctie. Was dat belangrijk voor u? Want u werd met zoveel poeha aangekondigd. De eerste allochtone korpschef. Hoi, hoi, hoi, we hebben er een. En nu ja. is die opeens niet meer geschikt. Ja, nou, kijk, niet geschikt, dat is niet gezegd. Er waren tien mensen die meer geschikt waren. Ja, dat klopt. Hè? Uh, zestien waren, of ja, tien waren ja, meer die geschikt. Knikt, die zit er zelfs mee eens. Ja, die, die, die, die moet zich daar dan niet, uh, niet mee bemoeien in dat opzicht. Oh. Had ik hem niet meegenomen. Nee, Karen, maar daar zijn microfoon. Ja, ja, ja, ja. Maar ik heb wel oh. eens droombaan uh, gekregen, hein, directeur joost -Goruch. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn ze thuis ook ontzettend blij met, uh, met de stap die ik zet. Ja, maar ik ben toch heel erg benieuwd, want ik, ik woon in Amsterdam, ik kom uit Randstad... en bij ons zit het gezeik altijd maar van, hè, er moeten die allochtone agenten bij... er moet een afspiegeling van de samenleving, er wordt heel veel in geïnvesteerd. Dan nou, wordt er eens een keer geïnvesteerd, 26 jaar lang zelfs, en dan is het toedeledokie... Ja, nou, dat, uh, mij is verzekerd dat men dat ook erg jammer vindt uh, dat ik uh, vertrek. En dat vind ik zelf ook. Alleen, ik sluit niet uit dat ik ooit weer terugkom bij de politie. Ik bedoel, uh, het blijft ook wel een beetje mijn wereld. Dus wat dat betreft uh, uh, hou ik uh, daarin uh, de deur zeker nog open. En ik hoor. heb dus zelfs gehoord dat de collega's boos zijn. Plaatsvervangend boos. U bent zo reëel. En de collega's zijn plaatsvervangend boos. Nou, misschien heb ik dat wel gehad. Kijk, er is van mij... Uh, u bent ver... al boos geweest? Ik ben wel even uh, ja, verrast geweest. Hè? Wanneer was dat? Dat was eigenlijk uh, vlak na de zomervakantie, toen ik het uh, te horen kreeg. Verwachtte u dat? Ik had, uh, uh, nee, dat had ik niet verwacht. Hè. Ik had verwacht dat ik wel uh, benoemd uh, zou worden. Tot een van de kwartiermakers, uh, zoals dat uh, hmm? heet. Uh, nou ja, dat is niet gebeurd. Uh, en dan is het slikken en, uh, en verder om me heen kijken. En wie heeft u niet benoemd? Wie is degene die daarover gaat? Uh, dat is uh, zeg maar de landelijke leiding. Hè, dus de onderlijn van Gerard Bouwman. Nu uh, onze landelijk kwartier maken, die is ook nieuw. Kende u hem niet? Ik uh, kende hem wel, hè, want hij is uh, vroeger ook uh, korpschef uh, geweest. Alleen we hebben nooit echt een uh, intensief uh, contact gehad. Hoe kan hij dan niet voor u gekozen hebben? Ja, Zonder dat... intensief contact. Waar baseert hij zich dan op? Nou, dat, dat is natuurlijk ook in gesprekken met, uh, met anderen. Uh, hij vormt natuurlijk ook een beetje zijn beeld. Heeft u uh, niet goed genetwerkt? Nou, nou dat geloof, ik geloof niet dat dat, uh, dat, dat zo is. Uh, ik ben voldoende bekend uh, binnen de politie. En uh, voldoende gewedeerd. Misschien door de... ook wel te bekend aan meneer Citalsing. Kan het ook zo zijn dat uh, andere mensen daar misschien jaloers op bewaren? U staat vanochtend weer op de voorpagina van de Telegraaf. U oh. wel. Nee, en die ik andere tien niet? Nee, ik geloof dat ze daar wel uh, op een goede manier gebruik van uh, wisten te maken. Van mijn bekendheid en van de boodschappen die ik had uh, bij de politie. En wat dat betreft heb ik ook helemaal geen verrok geen of wat dan ook hoor. Ik ben, uh, uh, uh, natuurlijk ben ik teleurgesteld uh, geweest. Maar ik, uh, ik zie nog steeds voldoende kansen uh, bij jeugdzorg in het maatschappelijk veld. Als netwerkpartner van de politie om wat te doen. En uh, sluit daarmee uh, uh, natuurlijk nooit uit dat ik in de toekomst uh, ooit weer terugkom bij de politie. Ik mag nog uh, zeker 15 jaar en als dan het kabinet ligt, misschien wel 17 jaar werken. Nou, tijd genoeg om allerlei leuke dingen te doen. Misschien ook nog bij de politie. We gaan het er zo meteen uh, verder over hebben. Maar, maar eerst gaan we naar de enige echte zwarte baas. We zitten vandaag in Groningen en we praten met Martin Sitalsing. Hij was korpschef van de politie, maar in de nieuwe structuur is er geen ruimte meer voor hem. Hij heeft het, uh, zijn heft in eigen handen genomen en wordt nu baas van de jeugdzorg. Voorzitter van de raad van het bestuur van jeugdzorg in Groningen. Heeft u tips voor hem hoe hij het wespennest dat jeugdzorg heet wel goed kan leiden... dan kunt u met ons bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar premtimeapenstaartje-ntr.nl... of twitteren naar apenstaartje-premtime-radio1. Ik wil het toch eventjes heel uh, bout stellen. Was u gewoon de excuus al van de politie? Nee, dat geloof ik niet. Ik ben niet benoemd uh, daarom. En ik ben het uh, zeg maar zeker ook niet geworden om, uh, om die reden. Dus wat dat betreft heeft dat wat mij betreft uh, nooit een uh, rol gespeeld. Had u niet die ex-allochtoon willen worden? Als u daarmee wel een van die tien was geworden? Nee, zeker niet. Want uh, zeg maar, de reacties die ik krijg uh, uit de, de politie en uit het van veld... Van wie allemaal? Nou, heel veel mensen uit het uh, werkveld. Die vinden het ontzettend jammer dat ik wegga. En dat is uh, uh, autochtoon, allochtoon, uh, alles door elkaar. Dus wat dat betreft... Uh, uh, was het vak wat me bond met de politie? Ook de rol die ik daarin had. En uh, natuurlijk vind ik dat jammer. Hè? Dat heb ik echt uh, uh, een paar keer ook wel duidelijk gemaakt. En uh, zijn er veel collega's die het jammer vinden. Maar nogmaals, als uh, netwerkpartner bij Jeugdzorg uh, blijft er ook altijd de samenwerking met de politie. Wat gaat u doen bij Jeugdzorg? Wat is uw ambitie voor Jeugdzorg? Wij kennen natuurlijk allemaal van de enorme kindermishandeling. Ja. Ik ga er maar aan staan. Nee, dat klopt. Kijk, ik, ik vind dat het werk bij jeugdzorg enorm ondergewaardeerd uh, wordt. Ze komen in het nieuws als het, uh, als het misgaat. Maar u wil niet weten uh, nou ja, met hoeveel moed uh, mensen bij uh, jeugdzorg... hun best doen om kinderen te beschermen. Uh, het, ze, ze worden vaak gezien als een organisatie die dan kinderen uit huis haalt. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, uh, leveren ze natuurlijk uh, uh, enorm veel... Ja, hebben ze enorm veel impact... Op, uh, op wat er gebeurt. Maar dat heeft ook heel veel impact op, uh, op de medewerkers zelf. En voorkomen ze dus dat kinderen echt ernstig in de problemen uh, terechtkomen. En komen. in hoeverre heeft uw achtergrond uh, bij de politie... Uh, invloed op wat u bij jeugdzorg kunt gaan bereiken? Nou, dat heeft daar eigenlijk heel veel invloed op. Ik heb uh, jaren de jeugdportefeuille bij de politie gehad. Maar als ik zie uh, dat wij als politie toch heel vaak aan de achterkant zitten... Hè, als het gaat om veelplegers, als het gaat om overvallers, als het gaat om criminelen aanhouden en corrigeren... Uh, zijn mensen bij jeugdzorg vooral bezig om aan het begin van de keten... helemaal aan de voorkant uh, te proberen om te voorkomen... Uh, dat kinderen uh, de verkeerde kant op gaan. Zegt en dat u nou dat al die uh, overvallers, al die crimineeltjes... dat die eigenlijk uh, als baby al of als peuter al... bij jeugdzorg terecht hadden moeten komen? Nou, als ik uh, uh, de gesprekken zie en als ik de verhoren lees... van, uh, van die uh, jonge overvallers en ik kijk allemaal naar hun achtergrond... dan denk ik, nou waren ze maar eerder uh, in handen gevallen van, uh, van jeugdzorg. Of had jeugdzorg op een of andere manier maar een rol kunnen spelen... om te voorkomen dat die kinderen zouden afglijden. Ik heb hier een uh, tweet van Ahmed Marcouche. Uh, hij zegt, topdiender, het is een gemiste kans voor de politie. Wat, uh, wat doet dat met u? Ja, nou, dat, dat, vind ik, dat raakt me natuurlijk uh, wel. En zeker als iemand als uh, Ahmed Marcouche uh, dat zegt... die ik zelf trouwens ook hoog heb zitten uh, bij de politie. Hè, dus ook van hem vind ik het jammer dat hij niet, uh, niet uh, bij de politie is gebleven. Maar ik vind dat de rol die hij nu vervult, hè, zijn maatschappelijke rol... dat hij dat ook uitstekend doet. Dus in die zin uh, is ook hij niet verloren. Maar het doet me wel wat als uh, iemand als hij dat zegt. U uh, wordt nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdzorg. Dat is ook weer een zichtbare leidinggevende functie... Is dat uw, uw streven, zo zichtbaar mogelijk zijn? Nou, wat ik wel belangrijk vind, is om het verschil te maken... Ik hoop die zichtbaarheid ook te gebruiken om duidelijk te maken dat de mensen van jeugdzorg echt een hele belangwekkende taak hebben in, in onze samenleving. Echt een onderschatte taak. Ik hoorde net bij u ook het woord uh, wespennesten vallen. Nou, dat vind ik echt zeer onterecht als ik kijk naar uh, waar de mensen in uh, werken en onder welke omstandigheden. Want nogmaals, er is echt heel veel moed voor nodig om nou ja, zo'n kwetsbaar uh, beroep uh, uit te oefenen. En uh, toch zijn er heel veel mensen die dat met heel veel passie doen uh, bij jeugdzorg. Dus wat dat betreft hoop ik die zichtbaarheid daar ook wel voor in te zetten. En uh, meneer Stalsing, u heeft ook zelf een pleegkind. Dat klopt. Hè? Hoe lang heeft u al een pleegkind? We hebben al uh, zeven jaar een uh, pleegkind. Hoe die... bent u daar zo bij gekomen? U had ja. zelf al drie kinderen u dacht kom, laten we nog een vierde erbij doen. Nou, dat, kijk, ik vind altijd, er wordt altijd veel gesproken over maatschappelijke rol. En heel veel mensen doen dat ook bestuurlijk, of doneren geld, of doen dat op een andere manier. En wij vinden het thuis ook belangrijk om, om zelf de handen uit de mouwen te steken. Om de kinderen daar ook bewust van te maken. En we hebben de ruimte thuis. We hebben allemaal het gevoel dat we het aankunnen als gezin. Dus eigenlijk hebben we op die manier de stap gezet. Dat klinkt zo idealistisch. Ja, nou misschien ben ik dat ook wel een beetje, maar dat Hoe kan komt ook wel. Dat komt ook wel een beetje door, door mevrouw, denk ik. Die heeft ook jaren in, in het jeugdveld gewerkt. En ja, we hebben eigenlijk wat dat betreft dezelfde ambitie. We zijn gek op kinderen. En als we daarin een handje uit de mouwen kunnen steken... dan zullen we dat zeker doen. Karin, wat vind jij ervan? Dat hij geen korpschef meer is, maar nu naar jeugdzorg is overgestapt. Ja, ik vind het aan ene kant uh, vreemd, want hij is natuurlijk al zo lang politieman dat hij in die zin ook, uh, nou, wat hij zelf ook al zei, dat, hij, dat het echt bij hem hoort. Aan de andere kant denk ik dat het echt geweldig is, dat het ook heel goed is om in een andere werkomgeving uh, te werken en ja, weer andere ervaringen op te doen en dat het ook heel verrijkend is. En, uh, ik, ik vind het een hele goede stap. En was jij niet teleurgesteld dat hij niet doorging bij de politie? Ja ik, vond het, ja, ik vond het vooral onbegrijpelijk. Maar dat komt omdat ik hem gewoon een hele goede leidinggevende vind. En echt ze staat van, hè, wat een rare, wat een vreemde keus. Dus ik vond het heel, ja, ik vond het, nou, teleurgesteld, ik vond het heel vreemd. Maar ik zag ook wel meteen uh, eigenlijk kansen. Want ik zei, het nou, is wel het moment om dan uh, je, je vizier eens naar buiten te verzetten. Hoe, hoeveel uh, banen heeft u op gereageerd? Hoe gaat zo'n benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van Bureau Jeugd? Wist u meteen, dat is wat ik wil? Want ik had natuurlijk ook naar uh, het COA kunnen gaan. Nee, dat, Daar is ook ja. nog een directeursfunctie beschikbaar, begrijp ik. Ja, nee, dat had zeker gekund. Het was, ik werd erop geattendeerd. En eigenlijk was het de eerste en de enige baan waar ik op gereageerd de jeugdzorg heb. werd u op geattendeerd? Ja, ja, ja, want iemand die zei tegen mij... Joh, dat is echt wat voor jou, dat past ook bij je. Moet u niet eens naar de Randstad? <laughs> dat zou. Kijk, u ziet hoe wijd ze hoe en hoe mooi het hier is in Groningen. Ja, maar carrière-technisch, kom. Als u in de Randstad had gezeten, was u vast niet uitgerangeerd nu bij de politie. Nou, dat, ik uh, zie Karen knikken. Nou, nee hoor. Ik ga Kijk, niet, naar ik, uh... ik <laughs> niet naar de Randstad, Karen. Nee, Ik zei, je mag, je mag alles doen wat je wilt, maar de kinderen en ik blijven in Groningen. Ja. Dus, nou, dan, uh, dat dan, is dus de reden. Wordt het ja? heel, ik denk dat, dat Gerard Bouwman dat gehoord ja. had. Ja, dat denk ik ook. Nee, dat zal zeker ook een rol uh, gespeeld hebben. Hè? Dat ik uh, graag in het uh, noorden wil, uh, wil blijven. Nou, en, en daarom uh, voor mij ook niet getreurd uh, dat ik niet uh, bij de politie uh, werk. Nogmaals, ik ben ontzettend blij dat ik uh, bij jeugdzorg aan de maar bak mag. Maar hoe, uh, hoe zit het dan met het gerucht dat je later wel korpschef van, uh, na deze baan, korpschef van Amsterdam wil worden? Nou, dat is een gerucht wat mij inderdaad, uh, uh, uh, inderdaad wel een speelt. Ik ben ooit in Amsterdam uh, begonnen. En natuurlijk zou ik het leuk vinden om ooit weer eens in Amsterdam te eindigen. Maar dat is, ja, dat is helemaal niet zeker. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik, ik, misschien loopt mijn carrière bij jeugdzorg wel zodanig... dat ik daar nooit van mijn leven meer weg wil uit die wereld. Karin, korpschef in Amsterdam. Als het maar niet te snel is, dan uh, <laughs> zou dat heel goed kunnen. Ja, nou, ik mag nog 17 jaar werken, dus ja. wat dat betreft... Wanneer ja. ga je beginnen bij jeugdzorg? Ik ga uh, 15, 16 januari ga ik daar uh, beginnen. En uh, nou, ik zal in december al wat, uh, wat aan de kennismaking uh, doen daar. En uh, ja, daarna uh, gewoon vol aan de bak. Meneer Chitalsing, u zit hier heel dynamisch te zijn. En 50 is natuurlijk nog niet zo heel erg oud. Maar toch, na 26 jaar bij de politie en dan opeens een hele nieuwe baan. En het is ook weer is wel terug naar Groningen, een andere sector. Alles is nieuw. Waar is dat grote gat? Ja, nee. Die depressie, daar moet u ook in gezeten ja. hebben. U stond niet te juichen toen u uh, het kreeg dat, dat het niet doorging. Nou, jeugdzorg heeft me wel geholpen om uit die depressie uh, te komen. hoor. Nee, wat dat betreft... geen uh, Hoe lang geen heeft depressie? het geduurd? Nou, dat heeft, ja, dat heeft uh, een maandje geduurd en uh, langer niet. En dat, dat past ook helemaal niet bij me. Hoor. Ik ben helemaal geen type die uh, bij de pakken neerzit of denkt van, nou ja, weet je, het, het wordt het allemaal niet. Of ik wacht af uh, wat er gebeurt. Uh, ik zag dit echt als een hele mooie kans... En nogmaals, het is echt ook een, een passie van mij om wat bij de jeugdzorg te wat doen. Wat is de grootste uitdaging nu bij jeugdzorg? Waar gaat, u half, waar gaat u mee beginnen half januari? Nou, waar het vooral om gaat is dat de jeugdzorgtaak overgebracht moet worden naar de gemeente toe. En dat met minder geld. Dus, uh, en, en wat we zien is dat die instroom alleen maar toeneemt bij jeugdzorg. Dus met minder geld meer werk doen... Nou, dat vraagt wat van de mensen. Dus om dat te ondersteunen en te kijken hoe we de mensen daarin kunnen motiveren... dat is een van mijn grootste uh, opdrachten. Ja, maar dat is het zo. mantra van deze eeuw, hè? Met minder geld uh, ja, meer doen. Ja, nou, dat, zeg maar, dat, is, dat is meer een inhoudelijke en klopt, hoor. Meer een managerial mantra. Maar waar het mij vooral om gaat, als ik kijk naar het fenomeen kindermishandeling bijvoorbeeld... nou, dat vind ik echt schokkend, hè? Als we weten dat er in Nederland bijna 120.000 kinderen ernstig uh, mishandeld worden... Nou, dan, uh, ja, dan is dat toch wel heftig, hoor. We gaan zo naar de ernstig mishandelde kinderen. Maar ik heb een beller aan de telefoon. Mevrouw Gees. Goedemorgen. Goedemorgen in Haar. Goedemorgen. U had een, uh, een, een, een, een, een opmerking. Zeg ja, het maar. Ja, uh, Martin, die ken ik wel. We en hebben een fan uh, aan de lijn. Wat zegt u? We hebben een fan van meneer Vitalsing aan de lijn. Jazeker! zeker. kleiner! Waar kent u hem van? Um, ik ben local burgemeester geweest in Harem. Ja. En ik, dat is al een tijdje geleden. En ik heb meneer Talsing wel eens de hand geschud. En bent u blij dat hij uh, nu de voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdzorg wordt... en dat hij weggaat bij de Natuurlijk, politie? Natuurlijk, ik feliciteer hem van harte daarmee. En ook gehoord hebbende dat hij... Uh, zo betrokken is bij de jeugd. Ja. En dat vind ik fantastisch. Nou, we krijgen nu nationale politie. Dat heeft meneer Opstelten dan wel bereikt. Maar ja, ik wil graag meer blauw op straat, ja. Goed. Dank u wel voor uw belletje. Heel graag gedaan. Tredzige dag. Dank u. U ook, hè. Meneer, uh, meneer Stelsing, minder geld. Er moet meer gedaan worden. Ja. En de kindermishandeling. Hoe gaan we die dan aanpakken? Nou, dat, Want dat is waar jullie onbekend staan. Elke keer weer die in elkaar, uit elkaar gerukte kindertjes die doodgevonden worden. Ja, nou kijk, dat komt vooral in het nieuws. Uh, wat vooral belangrijk is om die signalen vroeg op te pikken... Hè? en uh, professionals zodanig te helpen dat ze de signalen goed kunnen oppikken. En met professionals bedoel ik mensen in het onderwijs... Uh, dan bedoel ik mensen op sportverenigingen, uh, uh, op, op crashes, uh, nou, op consultatiebureaus. Kijk hoe we al in een vroeg stadium signalen kunnen herkennen. Dat is natuurlijk al uh, heel erg belangrijk om te voorkomen... dat we die hele ernstige gevallen krijgen. Ik heb nog een beller aan de telefoon. Mevrouw Dales, goedemorgen, zegt u het maar. Goedemorgen. Ik had een uh, vraag aan die meneer die net... Uh, meneer Sertalsing, ja. Juist. Um, ja, ik zit me eigenlijk een klein beetje te ergeren aan, het, aan de dingen die u opmerkt uh, over jeugdzorg. Mijn vraag aan u is... Um, ik heb zelf een zoon van 16 en een zoon van 14. Die heb ik uh, vrijwillig uh, laten plaatsen voor behandeling. En mijn vraag aan u is... Wat wilt u doen aan het feit dat kinderen die op een instelling behandeld worden... Ja, hoe het daar in godsvredesnaam mogelijk is... dat kinderen op een jeugdzorginstelling, ja, die onder bureau jeugdzorg vallen... Ja, dat die verslaafd raken aan drugs en aan drank. Ja, want mijn oudste zoon van 16, daar kan ik maandag mee naar de Iriszorg... om hem van een ernstige wiet- en drankverslaving af te laten kicken. En die heeft hij opgelopen toen hij uit huis geplaatst werd? Die heeft hij op de instelling opgelopen. En dat is de instelling J.P. Heijen in Oosterbeek. Dank u wel. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Hoe ga je dat oplossen, meneer Cittalsing? Maar Kijk, vaak zie je in dit soort situaties dat kinderen inderdaad al 14 of 16 zijn. En dat het alleen maar moeilijker wordt om ze... Uh, zeg maar, te redden van, uh, nou ja, van verdere ondergang, om het maar zo te zeggen. Ja, maar hier valt en... niks te redden. Ze worden uit huis geplaatst en raken opeens aan de drugs. Ja, kijk, en, en mijn ambitie uh, met, uh, met jeugdzorg is om veel meer aan die voorkant te zitten... om te kijken hoe we mevrouw als deze in een vroeg stadium... al kunnen ondersteunen met haar opvoeding. Maar je bent hier niet over verbaasd dat dit soort dingen plaatsvinden? Nee, omdat we vaak uh, lang blijven doormodderen. Omdat er vaak uh, niet te snel genoeg ingegrepen wordt. Omdat dat allemaal met heel veel omzichtigheid en heel veel regelgeving... En heel Heel veel procedures omgeven wordt. Dat maakt ontzettend ingewikkeld voor medewerkers van bureau Jeugdzorg om in een vroeg stadium in te grijpen. En zie wat de consequentie daarvan is. Maar we ja. hebben heel veel regels in Nederland, die hebben we ook bij de politie. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook uh, zeg maar een van de ambities van het, uh, van het huidige kabinet. Hè? Om, die, om die regels ook bij de politie, om die zoveel mogelijk uh, uh, zeg maar teniet te niet te doen. Want ja, daar gaan we zo'n beetje kapot aan. Hè? En de professionals die hebben er alleen maar last van. Mevrouw Dales, kunt u er iets mee? Nou, ik kan daar eigenlijk helemaal niks mee, want ik loop al ruim drie jaar, ja, want mijn oudste ja. zoon, loop ik al uh, te schreeuwen naar alle hulpverleners van dat uh, er drugs gebruikt wordt, ja, door personeelsleden op de instelling, ja, die buiten staan te, uh, jointjes staan te roken, ja, en mijn kind is op de instelling aan die, nou ja, ik noem het gewoon barger en troep verslaafd geraakt. Ja, en ik word als moeder, word ik daarop afgerekend. Ik probeer vervolgens hier in mijn woonplaats Doesburg, ja... probeer ik te uit te zoeken, ja, waar die eventueel hier drugs krijgt. Ja, wat zegt dan de instelling? Wat zegt Bureau Jeugdzorg? Ja, mevrouw Dalers, dat is thuissituatie, daar hebben wij niets mee te maken. Ik vind dit gewoon compleet een waanzin. Nou, ik vind... U heeft, u heeft wel een punt, hoor. Als het gaat om, uh, om de bewaking in uh, dat soort instellingen... Of het dat nou... personeel gebruikt gewoon, meneer, als je het zingt. Ja, dat, kijk, dat kan ik natuurlijk niet aantonen of dat uh, zo is. Maar, dat maar als er, dat uh... zo zou zijn, wat zou je daar dan aan doen? Nou, ik zou, ik zou zelf natuurlijk uh, het, het personeel goed screenen... daar heel sterk op controleren... Uh, en het is niet alleen een kwestie van controleren. Maar ook bewustwording van het personeel. Hoe met dat soort dingen om te gaan. Maar het heeft alles te maken met je aannamebeleid. Verbaast Wat... zo'n personeel zo'n reactie van de moeder u? Deze ervaring? Nou, dat verbaast me niet. Hè? Ik hoor ook uit, uh, soms uit de DEI-gevangenissen uh, dat soort uh, berichten. Uh, het is ontzettend lastig om dat uh, uh, nou ja, met, met zo'n groot personeelsbestand om dat goed uh, uh, schoon te houden. Zeg maar. maar dat daar excessen in voorkomen, dat uh, herken ik wel. Alleen uh, zeg maar waar ik nu ga werken bij uh, jeugdzorg... proberen we veel meer aan die voorkant uh, te zitten. Mevrouw Dales, dank u wel voor uw uh, bijdrage. Ja, het zit er weer op. Ja, het zit erop. Wat ga je doen uh, de komende zes weken nog? Nou, Ik heb uh, nog wel wat af te maken bij, uh, bij de politie. Ik ga me alvast oriënteren op mijn baan bij de jeugdzorg. Ik ga ja. me er ook inhoudelijk op uh, voorbereiden. En, uh, nou ja, en ook een beetje genieten van een paar vrije dagen. Heel veel succes. Sterkte met een man in huis uh, zes weken lang, Karen. <laughs> Ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid hier in de bus. Ook dank aan al, al onze luisteraars. Zonder jullie geen programma. Dank voor de belletjes, de mails en de tweets. En ook dank aan de techniek. Dat is vandaag Wim de Feijt. De Redactie was in handen van Rien Aarts en Fatima Baja. Productiehand Twint, Momo, Zerroel. Redactie is jeroen Schakel. En de eindredactie was in handen van Barbara van der Klis. Wij gaan zo terug naar de Randstad. En na het nieuws is Felix murders hier met de gids. Ik wens u allemaal een fijne donderdag. En morgen zijn we er weer. Tot dan! En lacht naar jou! Zo'n wat verdriet. It's brandtime. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Het Radio 1-journaal telt af. Op 21 december is de lancering van de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers... vanaf de Russische raketlanceerbasis Baikonur. Volg de voorbereidingen van André Kuipers op de voet... en luister elke woensdagochtend tussen 7 en half 8 naar Radio 1. Fantastisch moment, Het nieuws van alle kanten. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Hellentendamme en Amsterdam Sinfonietta brengen een ode aan de liefde in een nieuwjaarstournee vol vuurwerk. In het Concertgebouw Amsterdam, Stadsgehoorzaal Leiden, Concertzaal Tilburg, Nieuwe Luxor Rotterdam en Muziekgebouw Eindhoven. Kijk op Sinfonietta.nl.